Polen waarschuwde Poetin dat zijn vliegtuig een gedwongen landing zou krijgen en dat hij naar Den Haag zou worden gebracht als hij het Poolse luchtruim zou binnenvliegen. Vanwege Trump en Putin om over vrede te praten in Hongaarse hoofdstad Budapest. Volgens de laatste berichten en ontwikkelingen wil Trump niet meer deelnemen. Media iets Woensdag, 22 oktober 2025. Israëlische premier Netanyahu mag herdenkingsplechtigheid in Auschwitz bijwonen, ondanks. Arrestatiebevel. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu mag een herdenkingsplechtigheid in het concentratiekamp Auschwitz in Polen bijwonen. Dat heeft de Poolse regering bekendgemaakt. Nochtans is tegen Netanyahu een internationaal arrestatiebevel van kracht, wat betekent dat hij opgepakt zou moeten worden als hij voet op Poolse bodem zet. VRT Nieuws 10 januari 2025 IFUD of Human Rights Hoewel, de holocaust reeds inzet was, en is, als politiek instrument, overigens met alle respect voor de holocaust. Er is hier sprake van meten met, dubbele, maten betreft het internationaal recht.